Kralifantijn met het NOS-journaal. In Istanbul is een explosie geweest bij een metrostation. Vijf mensen zouden gewond zijn geraakt. De oorzaak van de ontploffing is nog onduidelijk. Volgens het hoofd van het stadsdeel was het een bomaanslag. Minister Bussemaker wil dat onderzocht wordt of vroegere bestuurders van het ROC Leiden persoonlijk verwijtbaar hebben gehandeld. Een onderzoekscommissie vindt dat er genoeg aanleiding is om te kijken of ze aansprakelijk kunnen worden gesteld. De commissie vindt dat het bestuur onverantwoorde risico's heeft genomen met de bouw van twee dure schoolgebouwen. Het ROC Leiden dreigde deze zomer failliet te gaan en werd met geld van het ministerie gered. De ex-vriendin van Willem Holleder denkt dat Holleder achter de dood zit van haar ex-man Sam Klepper. Eerder vandaag zei een zus van Holleder dat haar broer opdracht gaf voor de moord op haar man, Cor van Hout. En gisteren legde Holleders andere zus Astrid ook een belastende verklaring af. Nederland gaat alleen geld aan Turkije overmaken als dat land de doorstom van mensen naar Griekenland indamt. Het heeft premier Rutte in de Tweede Kamer gezegd. Zondag is besloten dat de Europese Unie Turkije 3 miljard euro geeft voor de opvang van Syrische vluchtelingen. Minister Bussemaker roept mensen op aangifte te doen... tegen de rector van de Islamitische Universiteit in Rotterdam. Die rector doet in het openbaar geregeld hatelijke uitspraken. Hij doet dat onder meer over Koerden, Joden en homoseksuelen. En de Nederlandse Jagersvereniging vindt dat de provincie Zeeland veel te weinig doet om aanrijdingen met reeën en damherten te voorkomen. Volgens de vereniging zijn in de afgelopen twee jaar in Zeeland bijna 200 dieren doodgereden. De jagers pleiten daarom voor meer toestaan van jacht. Het weer. In het noorden de komende uren nog wat lichte regen. Vannacht bijna overal droog, minima rond 9 graden. Morgen is het bewolkt met vooral in het noorden soms wat motregen. regen. In het zuiden is er soms zon. Het wordt 10 graden. Dit was het NOS Journaal ZFM. Dit is Dennis Mooi van de ANBB. In de Randstad staat nog een dozijn files. Op deze weg heb je de meeste vertraging bij Rotterdam. Op de A20 richting Hoek van Holland loopt het vast bij de afrit Rotterdam Centrum. Er staat 4 kilometer file. De weg is wel weer vrij na een ongeluk. Maar daardoor is het inmiddels wel vastgelopen op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor het knooppunt de staat 4 kilometer. A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. Tussen Vinkenveen en Maarse 8 kilometer door een ongeluk. De rechter reis ook eens dicht. En een kapotte vrachtwagen op de A27 van Utrecht naar Gor.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 I'm yeah. Dream. Girl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 Gouden Maan Ik vraag haar of zij Misschien weet waarom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 Du sang.